4 uur. Het NOS-journaal. Dik Hark. Marco van Basten wordt trainer van Heerenveen. Over een uur wordt hij op een ingelaste persconferentie... in het Amolensra-stadion gepresenteerd. Van Basten begint de komende zomer als opvolger van Ron Jans. Die maakte vorige maand bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. Oud-bondscoach Van Basten heeft drie jaar geen club meer getraind. In 2009 stapte hij na teleurstellende resultaten op bij Ajax. Bij diezelfde club was hij eind vorig jaar even in beeld... als algemeen directeur, maar vanwege oneenigheid... binnen de Raad van Commissarissen ging dat niet door. Het is nog onbekend voor hoe lang hij tekent bij Heerenveen. De marechaussee op Schiphol heeft geen explosieven gevonden... in de bagage van de man die zei een bom bij zich te hebben. Ook op andere plekken op de luchthaven is niets gevonden. Het verhoor van de man verloopt moeizaam. Hij heeft geen paspoort of identiteitskaart bij zich... en ook de communicatie verloopt moeizaam. Volgens de marechaussee had de man wel klapbriefjes... met teksten en pasjes bij zich. Vertrekhal 1 en een deel van vertrekhal 2 op Schiphol... wordt op dit moment weer vrijgegeven. De plek waar de man is aangehouden, het panoramadek, blijft nog wel dicht.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 De militairen zijn opvarende van het fregat Hare Majesteits Tromp... dat in de haven van Bergen lag. In 2006 raakten 28 Nederlandse militairen slaags in een Noorse discotheek. Daarbij raakten vijf Nooren en één Nederlander gewond. Een kleine 10.000 mensen die in het niet-register staan... zijn vorig jaar toch tegen hun wil gebeld. Vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen... hebben zich daaraan schuldig gemaakt, blijkt uit onderzoek van de Opta. In het niet-register kunnen consumenten aangeven... dat ze niet gebeld willen worden. Bedrijven waar een consument eerder klant is geweest mogen wel bellen... maar moeten de klant wel meteen vragen of hij het telefoongesprek wil voeren. Volgens de toezichthouder op de telecommarkt... gingen de klachten in een derde van de gevallen daarover. Het weer dan nog bewolkt en vanuit het noordwesten regen. In het zuidoosten kan sneeuw of natte sneeuw vallen. Temperaturen stijgen naar 3 graden in Limburg. En het gaat of 6 op de wadden. Morgen en ook de dagen daarna wisselvallig. Zij is 9. Charlotte Voskel is 9 jaar ondernemer. Ze is al jarenlang op zoek naar een haalbaar pensioen voor haar accountantskantoor met maar 2 medewerkers. De goudse begrijpt dat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 Dit is Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u op deze zender Radio 1. Met zometeen ons panel schuld en boete zoals u van ons gewend bent op maandag. Maar wij gaan eerst met z'n allen even luisteren naar wat wetenschappelijk nieuws in de vrolijke wetenschap. Stijn van Schie zit hier, wetenschapsredacteur. Welkom. Goedemiddag. Met uh, het verontrustende nieuws dat elektrische auto's eigenlijk veel vervuilender zijn dan benzineauto's. Heel kort door de bocht. Maar jij gaat het ons allemaal uitleggen. Ja, en dan moet ik gelijk bij zeggen dat dit geldt voor China. Dus uh, dit geldt niet voor... voor... Ja. Voor, is uh, Nederland of, of West-Europa. Dat maakt al, stelt alweer iets meer gerust, maar vertel. Nou ja, goed, China is wel het land van de elektrische voertuigen. Ik weet niet of, of jullie dat wisten. Ik wist dat zelf niet. Maar ik er, ook niet. Maar er rijden in China ongeveer twee keer zoveel elektrische auto's... dan benzineauto's. Mm -hmm. Nou hier zie je ze nog nauwelijks, zou ik bijna zeggen. Ja, de, de laadpalen die schieten zo langzamerhand wel de grond uit. Maar je, je hoort er toch nog niet zo heel je veel Je hoort ze over. überhaupt niet. Nee, je hoort nee. ze überhaupt niet. Alleen delegerende uh, opmerkingen in autorubrieken. Ja. Maar goed, en in de afgelopen tien jaar, dat is ook wel interessant... zijn er in uh, China uh, 100 miljoen elektrische fietsen verkocht. Dat verbaast me dan minder, fietsen in China. Is maar, dat zo? Nou ja, dat ja. zijn er echt enorm veel. Kan je bijna niet voorstellen? Het zijn ook trouwens meer elektrische fietsen... Dan, dan je in alle andere landen in de wereld bij elkaar hebt. Um, dus in eerste instantie zou je denken, goed nieuws... In China gaan ze allemaal elektrisch rijden. En dat is goed voor het milieu, goed voor de lucht. Uh, nu hebben Amerikaanse onderzoekers hebben dat dus onder de loep genomen. Die hebben een hele grote studie gedaan. Hebben naar 34 verschillende Chinese steden gekeken. Hebben uh, allemaal verschillende type voertuigen met elkaar vergeleken. Dus benzineauto's, dieselauto's, elektrische auto's. Um, en hebben echt gekeken naar wat is de impact op de luchtverontreiniging. Dus echt fijnstof, de uitstoot van fijnstof. En ook uh, hoeveel mensen dat inademen. Mm -hmm. um, nu is het zo dat uh, we, elektrische auto's die stoten natuurlijk niks uit, dus nee. dat is sowieso schoon. Maar die elektriciteit die moet ergens opgewekt worden, en daar zit dus het ja, grootste ja, probleem ja. in China. Dat gebeurt voornamelijk in kolencentrales, Kolen. en dat kan enorm veel luchtverontreiniging veroorzaken. Ja. Uh, het addertje onder het gas is dan weer dat die benzineauto's die rijden juist rond. Uh, die, die, uh, die ook een luchtverontreiniging veroorzaken, in uh, dichtbevolkte steden. Mm -hmm. uh, dus die luchtverontreiniging, die adem je echt in. Terwijl die, die kolencentrales staan juist wat verder buiten de stad. Dus dat is dan ja weer juist fijnstof die, uh, die minder vaak ingeademd wordt. En ook dus in principe een minder grote impact heeft op de volksgezondheid. Ja. Um, nu is het wel zo dat deze Amerikaanse onderzoeken zeggen dat het verschil zo groot is. Dus dat die vervuiling van die kolencentrales uh, zo groot is. Uh, dat, dat, echt, dat het het voordeel weer opheft. Dat het het voordeel echt weer opheft en dat het echt een groot probleem is. is hmm. ja. Hebben ze daar geen centrales die draaien op, op het stoken van huisvuil? Bijna niet. Ik geloof dat um, 90% van de energie die in China opgewekt wordt uh, met fossiele brandstoffen uh, mm -hmm. wordt gedaan. En daarvan weer 85% geloof ik um, uh, met kolencentrales. Mm -hmm. Dus dat zijn echt enorme getallen. En hier in Nederland is het op gas natuurlijk? Of gaat, wordt, wordt die elektriciteit opgewekt? Ja, het is hier in Nederland toch echt een ander verhaal. Mm -hmm. in, in Nederland uh, er zijn veel studies gedaan in Nederland en ook in het buitenland. Um, en de algehele consensus van wetenschappers is toch wel... dat uh, de manier waarop wij uh, die elektriciteit opwekken... dat dat uh, veel milieuvriendelijker is dus en beter. Dus of zij moeten dat ook zo gaan doen... of ze moeten gewoon weer in benzineauto's gaan rijden. Nee, helemaal, want dat is ook vies. Ze moeten ja, helemaal niet meer rijden. Het is, rijden ja, ja, het is, in is echt een, een probleem van ho hoe je de energie opwekt. En dat, uh, als je dat met schone energie doet, dan, dan is elektrisch <laughs> rijden heel erg schoon. Ja. Als je dat met kolencentrales doet, dan is het heel erg vervuilend. Zeg dus maar nu even, uh, uh, ze zijn toch niet gek? Dat, dit zien ze toch zelf ook? Ja, maar ik denk dat het ook. Um, uh, kijk, iedereen kent die, die, die vervelende plaatjes met enorme smok boven Shanghai. of enorme ja. Uh, ja, luchtvervuiling. En uh, dit is dan een manier om dat tegen te gaan. Om die smok in de grote steden uh, minder, uh, ja, minder te laten worden. Er zijn dus wel heel wat dat, dat bereikt is. Ja, <laughs> ja, ja. Oké. Okay. Nou, maar goed, we hoeven in Nederland. Het is niet een verhaal tegen elektrisch rijden. Want, uh, het is een verhaal tegen elektrisch rijden in China. Ik hoop dat ze het luisteren. Het is een verhaal tegen Stijn. China. <laughs> Dank je wel naar ons panel Schuld en Boete, zoals beloofd. Hier uh, zitten in de studio Theo Hidema en Esther Vroeg. Zij zijn beide strafrechtadvocaat. Hartelijk welkom. Peter Poot is blijven zitten. Ger, wij spraken ja. net uitgebreid met hem over de Chipshol-affaire... waar we het al vaker over gehad hebben. Het, ging nu, het was nu naar aanleiding van het feit dat vanwege de vasthoudendheid... van Peter Poot en zijn vader... Uh, Twee rechters, dat is een novum in Nederland... voor het eerst vervolgd gaan worden wegens het plegen van mijn eet. Zij deden dat in die chipselzaak ze verzwegen... Uh, uh, eigenlijk dat ze vriendjespolitiek hadden bedreven. Ja. Daar komt het op neer. Maar wat Peter Poot net zei, was dat hij zich erg verbaasd heeft... en vooral zorg gemaakt over de rol van de Raad voor de rechtspraak in deze. Je ja, en dat gaat dan de... over een tweede deel... of een, een ander onderdeel was. van deze hele kwestie. Namelijk een zaak die in uh, Haarlem speelt... In een zaak van chipsel uh, om een schadevergoeding te krijgen voor het geleden verlies van hele dure grond. Zijn rechters die stonden op het punt om een schadevergoeding toe te kennen, die zijn toen van de zaak gehaald. Er kwamen andere rechters en die hebben een in hun ogen absurd lage. Ja, Peter Poot, want je zit er nog, uh, absurd in jullie ogen absurd lage schadevergoeding toegekend. Inderdaad, totaal verkeerd. Met de argumentatie van uh, aan die grond rond Schiphol kun je geen bal verdienen. Zo is het. En nu, en ook daar dus in die zaak hebben ze getuigen gehoord over die rechterswissel. Ook daar heeft de familiepoot een aanklacht... wegens, uh, vermoedelijk dus mijn eet, ingediend. Ja. Net ja, als bij er deze er twee rechters is gebeurd. tegenstrijdige verklaringen exact, gegeven. Nou. Ja. Uh, Waar meneer Poot zich nu, en dat wilden wij de twee strafrechtadvocaten even voorleggen... zich over verbaasde, was dat de voorzitter voor de Raad van de Rechtspraak... naar aanleiding van die, uh, uh, uh, uh, die rechtszaak die tegen de twee rechters voor mijn eet uh, gevoerd gaat worden, zei... dit is een novum, we zijn geschokt, het is vreselijk voor, de, voor de, het aanzien van de rechtsstaat en de rechtspraak... maar het is wel het enige geval wat ik ken, het enige geval van mijn eet. Wat speelt, wat ik ken, dat is wat hij zei meneer Poot. En daar verbaast u zich over. Ja, terwijl hij gewoon weet dat wij een andere zaak ook hebben lopen op dit moment. Mm -hmm. Meneer Hedema, ik weet niet of u de hele Chipselzaak kent... maar het zal u zeker niet ontgaan zijn dat twee rechters inmiddels... dus vervolgd gaan worden voor het plegen van mijn eet. Mm -hmm. Bent u ook verbaasd over hoe de Raad voor de Rechtspraak hiermee omgaat? Laat ik het dus zo zeggen. Ik heb begrepen dat de Raad voor de Rechtspraak heeft gezegd... we zijn geschokt, want dit is het eerste geval wat zich ooit heeft voorgedaan. Mm -hmm. En wij hebben het nu over, is die, die geschoktheid, is dat terecht? Of had men beter moeten weten? Want er speelt, zegt meneer Pout, nog een, nog een complex van feitelijkheden... zaken ja, ja ook mijn zijn gepleegd. Mm -hmm. Maar dan kan ik natuurlijk als tot afzijdigheid voorbestemde strafpleiter... die dat dossier nooit heeft bekeken... Je moet overigens de poten verder bestuderen, wel fijnproeven zijn en volhouden. Mm -hmm. Ze zijn 18 jaar uh, dat, bezig. Ik, huh? Ze zijn al 18 jaar ja, bezig. Ja, maar goed, de, de familie Poot die, die brengt dat communiqués uit. Ja. pagina's groot. Mm -hmm. uh, dus je blijft dan een beetje verspijkend. Advertenties. Advertenties brengen we uit, ja. ja? Nou, nee, ik noem het een communiqué. Wat voor communiqué? Nou, Uw standpunt en uw visie ten aanzien van de Nederlandse rechtspraak... de dikjes en dankjes die alles omringen. Nou, dat zijn hele pamfletten, mag je toch wel zeggen. Absoluut, ja. Ik is ook nodig. Ik bedoel dat helemaal niet denigrerend. Ik vind de ik meer recht doen aan wat u poogt onder de mensen te brengen... dan een advertentie. Die moet je bijvoorbeeld wantrouwen. Maar wat zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen? Maar ik weet dus niet of in die andere onderliggende kwestie... ook sprake is van mogelijk mijn Nee, Dat moet ik absoluut niet bekijken, hoor. Dat zou daar gaat niet daar gaat het niet om. Het gaat erom dat meneer van de Emster in een perscommunicatie van de, zegt... Van de Raad voor de Rechtspraak? Ik ken geen andere gevallen waar rechters van mijnheid worden verdacht. Nou, misschien... Terwijl hij ben... gewoon op zijn bord heeft gekregen nee, van nee, ons... Het en het van. ook in de media is ja, geweest. U verdenkt ze ervan. Maar ja. de unieke situatie van dit duo is dat hun... Ja, het Openbaar Ministerie hen verdenkt. En dat is dan mm -hmm. heel wat anders dan ja. wat uw ja. opinie mag zijn. Ja, hij zegt dat hij geen andere gevallen kent, dus nogmaals, nee. hij nou, kent nou, ze. Nou, goed, nu... Hij bedoelt natuurlijk te zeggen: ik ben geschokt met een officier van justitie uit hetzelfde gebouw waar ik ook in en uit Die had het in zijn hoofd om twee van mijn ja. collega's voor de rechter te brengen. Ja. Nou, dat is volstrekt uniek. Ja. Esther, is dit. Uh, even nog eerst over die, uh, over die aanklacht tegen Kalf en, en uh, Westenberg. Uh, is dit. Um... Ja, ik gebruik die termen niet zo gauw hoor. Maar is hiermee de rechtszekerheid in Nederland geschokt dat dit gebeurt? Nou, ik vind wel dat de reactie van Van Emster de boel wel bagatelliseert. Want als hij goed de krant had gelezen van vorige week... zijn er ook twee rechters in Breda actief gezet. Vanwege het feit uh, dat zij inderdaad vooroverleg hebben gehad... met een officier van justitie zonder de verdediging daarin te kennen. Nou. En ook dat is aan de orde gekomen... pas nadat er een wrakingsverzoek is ingediend... en de zaak door de rechtbank Arnhem is behandeld. Maar wat bagatelliseert u dan precies? Gewoon nou, Dat nou, er dat het iets, dat een, iets gaande dat, is dat waar je het een incident is. Kijk, het is natuurlijk puur en alleen aan de vasthoudendheid... want ik heb de zaak Poot, hè, ik zit ook in het Haarlemse... Uh, wel van dichtbij ook, nou bestudeerd gaat te ver... maar wel uh, gezien en aanschouwd. Het is puur natuurlijk aan de uh, vasthoudendheid... en ook de financiële armslag natuurlijk te danken van deze justitiabelen... Mm -hmm. dat dit natuurlijk uiteindelijk boven water is gekomen. Dus ik vind het nou niet zozeer de verdienste van het openbaar ministerie... om te zeggen van nou, wij maken nu een uh, statement... richting de rechterlijke macht van kijk, we pakken jullie eens aan. Mm -hmm. En daarnaast natuurlijk dat ook... nogmaals corrigeert u mij als het niet helemaal correct is... dat de aanklacht zich thans beperkt alleen tot het mijn en de ambtelijke corruptie en de mogelijke oplichting. Dat is natuurlijk een veel zwaardere ach, uh, aanklacht en beschuldiging. Maar is wel de ratio, denk ik, waar de familie Poot van uitgaat... van het hele gebeuren zoals het zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Hm. Dus ik denk dat Van Emster uh, nou best wel, uh, PR-technisch ook, ook... met een goed verhaal moet komen. Want het zijn natuurlijk wel, al is het een incident wel zaken die uh, de burger, en die is op dit moment natuurlijk heel erg uh, op de hoogte... of denkt op de hoogte te zijn van dit soort incidenten, wel uh, schok uh, choqueert. Zeker? Denk het, maar denk je dat ook niet, Theo Hedema? Dat, dat de Raad voor de Rechtspraak misschien inderdaad iets meer moeite zou moeten doen... om, het hoeft niet te zitten weer leggen, maar om duiding te geven... omdat er volgens de, de gemiddelde lezer van een krant iets heel ergs aan de hand is... wat blijkbaar nou, niet op zichzelf staat. Ik denk dat... Uh... Degene die het betreft, dat zijn de twee rechters in kwestie. Die zullen zich niet prettig voelen bij de wijze waarop hun optreden... thans wordt belicht van mm -hmm. boven hen gestelde. Toch? Ja. Je, hebt een, je krijgt een dagvaarding op je stoep. Je komt onder de ogen van een collega-rechter... die gaat bekijken of je wel of niet hebt gelogen. En je carrière is naar de filistijden. Dat kun je wel zeggen, dat laatste. Ja, natuurlijk. Ja, ze zijn al teruggetreden. Ja, ja. Oh, maar is dat jongen, incident... zo, zo iets schokkends? Is het nou ook weer niet? Hoor, het, het betreft nou rechters, maar officieren van justitie zijn ook vervolgd van mij omdat ze in strafzaken op ja, opsporingsmethodes wensen te verdoezelen. die later werden blootgelegd. Mm -hmm. Die zijn voor de rechter verschenen. Ja, Eén wat die... veroordeeld en vervolgens mm -hmm. weer vrijgesproken. Waar, waar, waarom het zou kunnen schokken. is omdat je je wellicht instinctief afvraagt. ja, dit is nu aan het licht gekomen. omdat zij lengte van jaren hadden om mm -hmm. wat te kunnen doen. geld genoeg om het te kunnen doen. Ja, dat en dat en is daarna, ook zo. En, en, en wat zit er nog allemaal meer? Precies. En weet u wat er nog allemaal meer in zit? Het kan maar zo zijn dat die twee rechters van Van Vijen nu denken. topje van de eind wat zal dit wel allemaal in, de, in dit milieutje ja. wel niet allemaal zich voordoen? Al die eetclubjes. Hou er maar, en, er, eh, hou er maar ernstig rekening mee, mee dat de mogelijkheid er is... dat die twee worden vrijgesproken. Nou, dus ja. doe maar een beetje rustig aan. Ik bedoel, het hangt nu een beetje vast op de rancunis van de vriendin... die zegt, ja, maar ik heb van hem gehoord dat hij met hem zaken deed... richting poot, en hij ontkent dat. En de griffier, de vriendin in kwestie, die is naar de politie gelopen... omdat ze een relatie... Ik bedoel maar, als er een feitenrechter komt die over die zaken oordeelt... dan denkt, nou, mevrouw, oh, haar getuige ik wil u ook eens bekijken, en ik vind u niet overtuigend. Dan gaan die twee heren vrij uit. Er zitten er wel al op lang te winnen U bent ben nee. niet goed op de hoogte. Ja, maar ze is, wat is nog wel zeg, is, de de de is de de de dat... Maurice uh, ja, ja. de Hond heeft een onderzoek gedaan over incidenten... en meer dan 50% van de Nederlanders... Ik denk dat dit geen incident is. Mm -hmm. Dus ik denk dat meneer van de Enster, Emster echt een serieus probleem heeft... als de burgers absoluut geen vertrouwen meer in de rechtelijke macht hebben. Nou, dat heeft, u, dat, dat heeft de burger dan een tikje aan u te danken. Wellicht dat hij zo wantrouwend gestemd is. Maar dat, dat, dat, wij daarin gelijk dat daarmee de burger gelijk heeft, hoort u mij niet zeggen. Maar... Dat is ook in ieder geval, ja, maar je zou misschien... Ik dat de beter aanvoelt dan uh, meneer Hiddema wat al leeft. Nou, ik heb meer met burgers te maken die heel wat aan het voelen... omdat ze achter slot de grendels zitten en heel andere omstandigheden... met rechters in aanraking komen als u en het hele justitiële bedrijf... Ik denk als dat Kalkvrijs een Westerberg te advocatenpakken hebben. En ik denk dat u dan ja. maar met, ja, ja. Met, met, met, met mij op pad moet gaan. Dan kunt u eens kennis maken met hoe, de, hoe, het, hoe het recht wordt beleefd... onder de mensen die ermee te maken hebben. Proef ik ja, dat ja, collega Esther ja, Vroeg ja. denkt dat Theo Hinnema... misschien nog wel eens hier een, een, een, een mooi klusje heeft? Nou, het zou een fantastische klus zijn, toch? Welke klus? <laughs> Om de heer de Westerberg een Kalkvrijs te verdedigen. Ja, nou, kijk, als advocaat heb je altijd oogkleppen en natuurlijk. Maar als ik in de gelegenheid word gesteld om te kunnen bepleiten... dat deze twee arme mensen verschrikkelijk tegen de volkswil zijn opgebouwd. en stemmingmakerij ook namens de VPRO hebben moeten ondergaan... waar ik mezelf ook wellicht enigszins schuldig aan heb gemaakt... dan zal ik alles omkeren en dan zal ik zeggen... maar dat was een groot misverstand, dat begrijpt u wel. Niet zo flexibel als... Ik vind het helaas toch, ik vind het te ernstig om hier om te lachen... Ik bedoel, wij zijn hier bijna twintig jaar mee bezig. Ja, ja. En ik lach hier dus echt niet meer om. Nee. Nee, Oké, okay. nou, ja. dat is helder. Wij gaan naar uh, de politie, de nationale politie. De criminoloog Cyril Feynhout heeft dit weekend in NRC Handelsblad uh, ongezoute kritiek geleverd op de plannen die er zijn, die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd voor het invoeren van die landelijke politie. En dat is heel opmerkelijk, want hij was een enorm voorstander, een groot pleitbezorger. De minister Nationale Politie werd ja. hij genoemd intern. Ja. Ja. Wat ik zei, dat het wetsvoorstel is al aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, is door de Tweede Kamer, moet nu naar de Eerste Kamer. Partij van de Arbeid Kamerlid Atje Kuiken wil minister Opstelte van Veiligheid en Justitie nu naar de Kamer roepen. Naar aanleiding van al die kritiekpunten en, en, en eigenlijk angsten die Cyril Feyenoord in de krant heeft laten optekenen. Zij is even aan de telefoon. Mevrouw Kuiken, goedemiddag. Goedemiddag. Want hij had een aantal kritiekpunten. Uh, uh, vertelt u even eerst welke kritiekpunten u het belangrijkst vindt? Uh, dat hij zegt... Dat in plaats dat de politie beter gaat werken, dat het meer uh, uh, ja, chaos wordt, meer bureaucratie. Dat de specialisten dreigen te ver verdwijnen en heel belangrijk dat de lokale veiligheid in het gedrang komt. Omdat uh, de, het hart van, dat nieuwe, van die nieuwe opzet zijn basisteams en die komen door de organisatie, hoe het bedacht is, komen die veel te ver van de lokale burger af te staan, van de lokale gemeenschap af te staan. Hè? Dat is uh, wat hij eigenlijk zegt. Klopt. Mm. Ja. Zijn jullie het eventjes, voordat we met u verder gaan... mevrouw Kuik en Esther vroeg, ben je het daarmee eens? Met, met, met, met die uh, angst? Met dat kritiekpunt dat Feyenoord ziet? Nou, meneer Feyenoord is wel iemand van de one-liners... moet ik eerlijk zeggen. En het artikel van het NRC... ik vond het een moeilijk leesbaar interview. Mm. En ik begreep ook niet helemaal zijn punt. Kijk, Enerzijds valt het uiteen in het feit... dat er 26 korpsen op dit moment zijn. Dat zouden dan 10 regionale eenheden moeten zijn. Nou, of dat er uh, specifieke expertise verloren gaat... dat moet natuurlijk maar blijken, want... Het wetsvoorstel komt daar eigenlijk niet van naar voren. En daarnaast maakt hij zich zorgen over de kwaliteit van de leidinggevende. Hij zegt van ja, er zitten niet de capabele mensen op de juiste plaats. Maar ik heb ook helemaal geen namen gehoord wie dan op dat moment die regionale eenheden, uh, leiding of in het kader van de managementfunctie, zou uh, uh, moeten gaan leiden. Dus ik vind het nogal prematuur, want hij, juist hij is de afgelopen jaren, hè, u zei het zojuist al, minister mm -hmm. uh, Politiewet, uh, voorstander geweest van juist die 26 korpsen opsplitsen in 10 regionale eenheden. Ja, maar hij is zich doodgeschrokken van de uitwerking. Ja, maar goed, volgens mij is hij daar ook bij zelf bij betrokken geweest. Dus dat is wel uh, apart. Mm. Zijn kritiek, zoals hij die spuit, <kwijnt> en ik kon het niet puntsgewijs terughalen op welk... Uh, uh, wetsartikel of, of wetsartikel, wel, welk voorstel het nou exact duidt. Oké, okay. Theo helemaal. Ja, ik vind het heerlijk om een mening te hebben over van alles en nog wat, maar dit is ondoorgrondelijk proza, moet ik u bekennen. <tie <tie uh, je bedoelt interview? Met ik met heb de dat interview tracht te analyseren, en van onderste boven en uh, ja, van achterste voren nog maar eens een keer doorgekoud. Maar wat nou zijn punt is, ik joost mag het weten. En misschien weet je dat zelf ook niet, want dat maakt de zaak extra gecompliceerd. Hij heeft dat wetsontwerp gelezen en zegt ik snap er niks van, kan mm het -hmm. niet lezen. En dan schrijft hij een stuk waar, waar u ja, weer niks van ontsnapt. Dat is, en vervolgens schrijft hij een stuk waar ik u ben, niks snapt. Nou dat wel. Nee, dat, dat, maar de hey, misvatting ja, ja. uh, weghalen. Het gaat niet zozeer over het wetvoorstel. Het papier is geduldig, maar nu gaat het met name over de uitvoering. Ik geloof dat er nu inmiddels vier uitvoeringsplannen uh, verder zijn. En daar ontstaat uh, de mist. En ook ontstaat ook de uh, kritiek uh, binnen de politie zelf. Dat zij zeggen, ja, het wetsvoorstel, uh, de plannen daarvan onderschrijven we. Meer samenwerking, meer eenheid. Uh, op Het gaat, het gaat om uh, inkoop, ICT. Maar de uitvoering zit te veel weg van gewoon u en ik. Gewoon ja. normale burgers. Maar is daar niet daar iets... iets raars gegaan uh, in, in de Kamer? Jullie zeggen ja tegen een plan... Voordat de uitwerking op tafel ligt, Ik, dan zou je nou ja, toch zeggen: als Kamer, kom eerst maar eens maar hoe je het precies. Die idee is hartstikke fijn, leuk, geinig. Maar kom eerst met de uitwerking. Dan gaan we daar eens goed naar kijken. Nou ja, als het aan mij had gelegen, hadden we niet zo'n vaart hoeven maken met het wetsvoorstel. Maar hij moest voordat kerst door. Dus op basis van hoofdlijnen moet je dan zeggen: Oké, okay, dit is de richting die we kunnen steunen. Ja. We hebben er meteen bij gezegd: Minister, op het moment dat de uitvoering meer in uitwerking komt halen we u weer terug en dan willen we erbij zijn. En we hebben nu ook nog een kans, want u moet niet vergeten... dat de Eerste Kamer nog haar goedkeuring moet verlenen, want ja. die zijn kritisch. Dus als het blijkt dat nu de uitvoering het niet goed gaat... heeft de Eerste Kamer nog eens kans om te zeggen, uh, doen we het toch maar niet. Want hoe gaat dat dan? Uh, gaan jullie opnieuw het formeel aan de orde stellen? Kan dat? Kan het kabinet niet zeggen, ja nee, jullie hebben voorgestemd, dus uh, doei, nee, te laat. Nee, want uh, de minister heeft zelf toegezegd, uh, ik, u, ik betrek u Tweede Kamer bij de uitvoering... Ik heb ook meteen tegen Opstelten gezegd... dat hou ik aan. Op het moment dat ik signalen krijg dat het niet goed gaat... haal ik weer terug naar de Kamer. Nou, Aan die belofte houd ik mij. De kritiek van Feynhout is er één. Maar ook bijvoorbeeld in een korps als Limburg-Zuid... ook over de leiding is, is ook gedoe. Er zijn wel meer signalen, burgemeesters... die nu ook weer terugkomen van... jongens, we zijn een paar maanden verder... en het gaat de verkeerde kant uit. Dus hmm. volgens mij weer het moment om het opstelt om de tafel heen te gaan, om te kijken hoe ver het staat. Even tot slot, ook, wat is jullie eerste stap? Nu mondelingen vragen morgen in het Vragenuur in de Tweede Kamer? Nou, ik, of het nou mondelingen is of uh, een debat. Sommige dingen moet je ook wat in rust willen doen. Ik wil in ieder geval van de minister weten hoe ver staat het nu met de plannen. en uh, Hoe zit het met de kritiek van Feyenoord, maar ook anderen over de nationale politie. Uh, en het is ook belangrijk dat de Eerste Kamer uh, naast, na ons ook een goede afweging moet maken. Want het gaat tenslotte dus wel over de veiligheid. Uh, ...van mensen in Nederland. Uh, en dat moet gewoon, daar, daar kunnen we geen grapjes over maken. Dat moet gewoon goed geregeld worden. Ja. Oké, okay, mevrouw Kuiken, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. We hadden het over de, na uh, de Nationale Politiewet... Uh, ...om te komen tot één nationale politie. Dank u wel. Laten we even naar het buitenland gaan. Uh... De Spaanse superrechter, hij is hier ook uh, zeer bekend, Baltasar Garzon, mag 11 jaar geen rechter meer zijn. Hij mag 11 jaar ja. zijn beroep niet uitoefenen. Hij is uh, beroemd vanwege mensenrechtenzaken, ja. hij wilde Pinochet uh, ooit andere, aanpakken. En hij was bezig met een onderzoek naar vreedheden begaan tijdens het, het, het regime van Franco. Ja. Um, nou, Pinochet was inderdaad een grote uh, zaak. Meer van dat soort zaken. Maar hij is uh, veroordeeld nu omdat hij um, gesprekken tussen advocaten en gedetineerden zou hebben afgeluisterd om zo bewijs in handen te krijgen voor corruptie bij de overheid. Dat ja, bij een partij, bij een ja. uh, ultra-rechtse partij, de nou ja. Partido Popular? Dat is overheid. De nou, het overheid, de is, ze regeren nu. Nee nee. regeren nu nee nee nee gelukkig is politieke ja. partijen relo. nee maar het gaat erom dat hij binnen een rechtspartij zich geroerd heeft en nu wordt ja. hij gepakt uh, op dat afluisteren om hem terzijde te zetten dat is dan het verhaal hè? hij wordt hmm. gewoon uh, ja, terzijde geschoven Esther, Esther vroeg klinkt het ook zo of is het ook het zijn, zo denk Het zijn wel sancties hè elf jaar uit je ambt gezet worden. Ja, dan is je carrière toch over eigenlijk. Zo, meneer van Emster. Uh, hè? Nou, ja, dan is je carrière over, ja. Ja, ik heb inderdaad het artikel ook zo begrepen. En... Um uh, ja, er is natuurlijk in Nederland ook een hoop over te doen... over het afluisteren tussen gesprekken tussen advocaten en uh, cliënten. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel zaken over geweest... waar het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard is. Maar wat natuurlijk op dit moment nog speelt... en uh, waar de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten... natuurlijk een, uh, een, een fors punt maakt en terecht... is het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en cliënten... Mm -hmm. in huizen van bewaring. Ja. Hè, ja. Waarvan uh, opstelte zegt... Uh, of, of teve zegt van nou, dat is helemaal niet aan de orde... Maar ja, wij worden toch natuurlijk altijd een beetje achterdochter van, uh, van die kamertjes, van die camera's ja. erop, en uh, et cetera. En in maart dient er dan inderdaad een kort geding, een voorlopige voorziening, wat de NVSA, dus de Nederlandse Vereniging Advocaten, heeft aangespannen ja. tegen de staat, om te zeggen van, daar moeten we mee stoppen. Mm -hmm. Er moeten ja. gewoon andere kamertjes ja. komen, zonder camera's, zodat... Met andere woorden, wij doen hier altijd gaat... heel erg kritisch over, dan moeten we niet ineens zo'n mensenrechtenrechter eh, zielig gaan vinden. Mm -hmm. precies de ja. daad bij het woord uh, gevoegd. Laten we ja. het zo maar even zeggen. Voor het overige ken ik die zaak ook verder niet hoor. Ik heb hem ook inderdaad nee, uh, gelezen uit de media. Zoals, uh, zoals gaat het er heeft aan natuurlijk kranten. meer, Maar in elk geval hebben, ja. heeft, heeft de rechter daar iets gevonden... wat hier namelijk ook speelt. Wat niet ja. mag het afluisteren ja. van gesprekken tussen. Hier, uh, uh, Theo Hedema, heb jij het zelf meegemaakt? Dat je ergens in een kamer zat... Nou, in een huis van bewaring en dacht... Ik, heb, ik krijg sterk het idee dat er iemand meeluistert of meekijkt. Als ze het goed doen, niet. Nee, maar dat doen ze <laughs> niet, want jullie zijn ja. er gekomen. Nee, maar toch? als het... Als als men een mogelijk afluistermoment op het spoor komt... en een advocaat klimt op een stoel en die gaat daar een schroefje draaien... dan krijgt hij een verhaal te horen. Ja, maar dat was helemaal niet om af te luisteren. Nee. En, uh, maar echt een 100% zaak waarbij wel is afgeluisterd, dat is mij onbekend. Hm. Daarom is het mij ook, ik zal het met belangstelling gaan staan... wat zal de strafrechtsvereniging, advocatenvereniging... In eisen dat ze ja. niet mogen worden afgeluisterd. Ja. Nou, er is, er is al niemand die zegt, nou, dat, dat, daar zijn we pal tegen, hoor. Wij, nou, wij, wij maar zijn ik geloof Turk dat het afluisterd. namelijk, het ging op zoiets geks. Het ging erom dat uh, um, het OM heeft gezegd, of de overheid heeft gezegd... nee, het klopt, in al die kamertjes zit apparatuur. Dat kan nou eenmaal niet anders, vraag me niet waarom. Maar het kan er blijkbaar niet uitgesloten worden. Maar dan zetten we het niet aan. Ja, en dan zeggen de advocaten, nee, we willen gewoon in een kamer... waar die apparatuur ook niet nou. is, want dan loop je ook niet het gevaar, toch? Ja. Oh ja, goed. Ja, nou ja, prima. Het moeilijk punt is dat je geen concreet voorbeeld hebt dat een advocaat inderdaad afgeluisterd is in huis van bewaring. Ik wel kan wel dat er, die camera's kan er, er hangen. Ik dat ja. je ook wel eens in de problemen kunt komen als je bij TBS-patiënten belandt in een zaal. Mm -hmm. Dan is het vaak dat er twee mensen buiten blijven staan. Die horen alles, want die man die schreeuwt dat het een aard heeft. Maar als je toch een beetje gesteld bent op privacy... en liever niet, omdat dat kan het gesprek ook dimmen... als die meneer in kwestie die twee kerels ziet rondschuiven. dan kan het wel makkelijk zijn voor je eigen gemoedsrust ook... dat je weet dat er eventjes iemand de boel in de smies haalt. Ja. Ja. Dus om een 100% uh, ja, af, afwijzing te bewerkstelligen... van de mogelijkheid dat je daar ongestoord en, en levend de zaal uitkomt... Ja, zoek maar een weg. Ik maar even... ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik ben afgeluisterd. Maar het zal best eens geprobeerd zijn. Maar wat Hier verwacht jij dan van die uitmaken, in dit het bedrijf? Het lijkt me heel erg moeilijk om het af te dwingen. Alleen het is wel goed dat er een statement wordt gemaakt van... luister eens, richt die kamers gewoon anders in, zonder die apparatuur... zodat ook hè, dat hele achterdochtige gedrag weg kan vallen. Daaromtrend, dat, dat is het. Maar concrete voorbeelden zijn wat mij betreft... dat zou er natuurlijk echt aan de grote klok hangen worden... Zijn er niet van het opnemen van vertrouwelijke communicatie, informatie in huis en bewaring? Nou, Tussen gesprekken, advocaten, cliënten. Dan maar Spaanse rechtspraak, dat helpt misschien. Dan zeg je gewoon: ja. de eerste die we betrappen krijgt 11 jaar. Er ja, staat ja. maar één straf op, dat is de minimum. Maar daar was de politieke af afrekening, althans, ja, zeggen ze daarin. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, Esther vroeg en Theo, helemaal, beide strafrechtadvocaat. Hartelijk dank. Graag tot de volgende keer. Dit was De Villa voor vandaag. Morgen, Ger. Zitten wij in Den Haag, zoals yes. altijd, op dinsdag. Vanaf half vier en zo meteen na half vijf het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek zit hier om ons te vertellen wat wij daar allemaal in gaan horen. Nou, geen nieuws over een eventuele Elfstedentocht. Hè? Dat is het zichtnieuws. Ja, sterker, ik heb de grafieken gezien, de weergrafieken van weervrouw Willemijn Houbert. Nou, de hele week blijven we boven de 0 graden. Om die reden zijn de gemalen weer open gegaan in Friesland. Daar zijn we wel bij. De kroonprins, die misschien liever was gaan schaatsen... opent vanmiddag een tentoonstelling over zoet en zout water. Zijn we ook bij. En we gaan live naar een persconferentie om vijf uur in het Aben-Lenstra-stadion. Toch nieuws vanuit Friesland, waar Marco van Basten wordt gepresenteerd... als de nieuwe trainer van sportclub Heerenveen. Daar doen Luciana en ik het voor en nog veel meer. Naar de hoofdpunten van het nieuws, hier is Dick Terhaak. Radio 1, het NOS-journaal. Het CDA vindt dat premier Rutte afstand moet nemen... van het meldpunt Overlast Oost-Europeanen van de PVV. Rutte heeft steeds gezegd dat het kabinet geen mening heeft... over het initiatief van een gedoogpartner. maar coalitiegenoot CDA vindt die reactie onvoldoende. De PVV verzamelt met het internetmeldpunt... klachten over werknemers uit Midden- en Oost-Europa.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 En u hoorde het al, Marco van Basten wordt trainer van Heerenveen. Om vijf uur wordt hij op een ingelaste persconferentie... in het abelensstra gepresenteerd. Van Basten begint de komende zomer als opvolger van Ron Jans. Die maakte vorige maand bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. En dat waren de hoofdpunten. A,WB verkeersinformatie Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht en ook bij Rotterdam. Langs de langste file staat op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen hoogvliet en knoop het Vaanplein 6 kilometer. En de N213 poeldijk richting Westerlee is dicht tussen Poeldijk en Honselersdijk. En dat komt door een ongeluk. Sap, Hunkenmuller, Veer Moda en DKNY.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 Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Het meldpunt van de PVV voor overlast van Polen, Roemenen en anderen uit Midden- en Oost-Europa zorgt ook vandaag voor veel discussie. Het CDA wil dat Rutte zich er duidelijk over uitspreekt. We hopen Rutte straks te horen. De ambassadeurs van die landen zijn bijeen in Den Haag om te protesteren. En burgemeesters uit Brabant protesteren ook. De gemalen draaien weer, het ijs smelt en toch zijn we vandaag weer in Friesland. We zijn bij de persconferentie in Heerenveen om vijf uur... waar Marco van Basten als de nieuwe trainer wordt aangesteld. Het was loze alarm op Schiphol. De molmelding van een man op een toilet aan het eind van de ochtend. Maar het zorgde wel voor veel vertraging en stress bij vertrekkende passagiers. We gaan zo horen hoe het nu is op de luchthaven. Rijn Willems is de gast, de oud-topman van Shell. Hij heeft het op zich genomen om meer jongeren technische vakken te laten kiezen. Want er is een enorm tekort aan technische krachten. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Ja, er was heel wat opwinding vandaag op Schiphol. Een deel van de luchthaven werd ontruimd nadat een man beweerde dat hij een bom bij zich had. Dat riep hij tegen voorbijgangers, waarna hij zichzelf opsloot in het toilet. De man is aangehouden en onze verslaggever Edwin van den Berg... die was op de luchthaven. Hij begaf zich daar tussen de passagiers. Daar staat u dan? Ja, met ja, nou, met zoveel? Ja, maar gewoon rustig blijven Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Niet in paniek raken. Het is goed dat ze hem gepakt hebben. Oh, dat en, weet u ook al? Ja, ik hoorde dat net buiten. Dus ik hoop dat we er nu zo door kunnen. Hè? Dan is iedereen ook weer tevreden. Zo werkt dat dan. Hè? Ja, ja. Staat u al lang? Een uurtje dacht ik ongeveer. Oh. Dus dat valt allemaal wel mee. Ja. Ja. En waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar Athene, maar daar konden de problemen misschien wel net zo groot zijn. Deze meneer houdt zich rustig, maar samen met hem kijken er wel heel veel passagiers naar de vertrekstaten wanneer hun vlucht vertrekt. Er zijn toch verschillende vluchten vertraagd. Heel veel mensen staan hier in de vertrekhal voor de vele afzetlinten die door de Maraisozee zijn gespannen. Kunnen dus de hal wel in, maar komen niet verder dan één of twee meter. Kunnen niet inchecken. Luchthavenpersoneel krijgt vraag op vraag. Zo gaat het steeds? Ja, allemaal vragen over wat er nou aan de hand is. Maar we kunnen verder ook... We weten alleen dat alles gesloten is en de mensen moeten wachten. Waarop? Uh, wachten tot de volgende berichten. Wij weten zelf net zoveel als hun. Dat, dat geeft ze weinig hoop? Ja, helaas wel. Maar uh, ze delen water uit. We proberen ze zo goed mogelijk up-to-date te houden. En uh, zover, dat is het enige wat we kunnen doen op dit moment. En blijven kijken naar de borden? Ja. En vragen aan ons natuurlijk. Waar, waar moet de reis naartoe, meneer? Uh, ik, uh, ik ga nergens naartoe, maar uh. mijn broertje die moet naar Istanbul. En, en uh, uh, is die al door de incheckbalie heen, door de gate, of niet? Nog niet, nee, nee. Uh, zijn vliegtuig vertrekt vijf over half vier. Dus ja, het is even afwachten. Ik heb net uh, gevraagd, zeg maar, want ik las vanochtend op internet... dat in verband met de problemen in vertrek hal één... Uh, dat naar uh, twee of drie zou gaan. Maar uh, dat heb ik net gevraagd. Dat is niet zo, we moeten gewoon wachten. Die verwarde man, die uh, schijnt nog op het toilet te zitten. Nou, hij is, hij is net aangehouden. Oké, okay. nou, dat scheelt dan. Uh, ik hoop uh, dat we snel in kunnen checken dan, uh, en zo is het voor veel passagiers, lukt het me om het vliegtuig te halen. U ook, meneer? Nee, ik denk het niet. Ik moet naar Barcelona, ik ben hier al vanaf 12 uur. En uh, het enige wat ik gehoord heb is een onverstaanbare omroep. En dat ik mijn koffer moest afgeven en verder hoor ik helemaal niks. Geen schatting. Ik heb via het internet moeten horen dat het gaat om een verwaarde man die een bommelding heeft gedaan... En dan dat ze alles moeten schoonmaken, maar ze hebben procedures. Ze moeten kunnen aangeven, dat gaat zeker 2,5 uur duren of drie uur. Dan kunnen mensen wat. En nu... Uh, ik weet helemaal niks. En u weet niet of uw vlucht weg is of er nog staat? Nee, weet ik niet. Ik weet ook niet of ik vandaag nog kan vertrekken. Ik weet helemaal niks. Dus... Een vraag na vraag voor het luchthavenpersoneel over die vele vertragingen. Weinig antwoorden, dus spreken wij met Marianne de Bie van Schiphol. Goedemiddag. Goedemiddag. Genoeg vragen voor u. Eerst even over die vertrekhallen. Die zijn inmiddels weer vrijgegeven? Klopt, de vertrekhalen 1 en 2 zijn nu weer open? Zijn die dan ook weer volledig operabel? Nee, dat gaat gebeuren in de komende tijd. Wat moet er natuurlijk... dan gebeuren? Nou, in die vertrekhalen staan natuurlijk incheckbalies. dus die moeten allemaal weer bemand worden door dat personeel van de luchtvaartmaatschappij. En er moeten natuurlijk ook collega's van de luchtvaartmaatschappijen plaatsnemen in de ticketbalies, want er zullen heel veel mensen worden omgeboekt. Dus wanneer denkt u dat vertrekhalen 1 en 2 weer volledig functioneel zijn? Nu in ieder geval zo gauw mogelijk proberen. En we hopen toch dat binnen afzienbare tijd alles weer een beetje op gang gaat. Hoeveel vertragingen zijn er geweest door die bommelding? Ontzettend veel vertragingen. We hebben bijna alle Europese vluchten zijn vanmiddag vertraagd. En we hebben ook enkele tientallen annuleringen. En als u zegt er moeten veel mensen worden omgeboekt, heeft u ook enig idee hoeveel mensen hun vlucht gemist hebben doordat ze niet op tijd in de vertrekhal konden komen bij de gate? Wij zelf hebben daar niet echt een idee van. Er zijn natuurlijk veel mensen. Het zijn ook mensen die niet naar Schiphol zijn gekomen, omdat ze al hoorden dat er dus uh, geen vluchten gingen vanmiddag naar Europese bestemmingen. Maar de luchtvaartmaatschappijen uh, zullen alles uh, doen om zoveel mogelijk vluchten nog op weg te helpen vanavond. Ja, en als u zegt er zijn vluchten geannuleerd, bijna alle Europese vluchten vanmiddag uh, vertraagd, dan moet dat enorm veel geld kosten, denk ik. Dat kost ook enorm veel geld, ja. En weet u al hoeveel? Nee. Ik heb geen idee hoeveel dat zou gaan kosten, maar dat is natuurlijk een heel groot bedrag. En, en, en op wiens rekening komt dat? Nou, het zijn met name natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die heel veel schade hebben uh, geleden. En ik kan niet zeggen hoe dit af wordt gewikkeld. Nou ja, of ze dat op die verwarde man kunnen verhalen? Nee. Het ik kan nu, dat niet zeggen, nee. Nee. nee. Het is nu tien over half vijf, nog een, nou, een hele hoop uren te gaan vanmiddag en vanavond. Wanneer zal alles weer normaal verlopen? We hopen toch over een uur of anderhalf uur uh, weer in operatie te zijn, dus dat we gewoon weer uh, passagiers kunnen inchecken en uh, kunnen gaan vertrekken. Natuurlijk zijn er ook de hele in de loop van de hele middag ook vluchten wel weggegaan, met name vanuit uh, de vertrekhalen drie en vier. Maar dit, dit gedeelte van Schiphol gaat nu langzaam weer, weer in operatie. Dus wij hopen dat in de loop van de avond. toch een aanzienlijk deel van de mensen dus hun reis zal kunnen vervolgen. Marianne Bie van Schiphol, dank u wel. De Israëlische ambassades in Georgië en India... waren vandaag het doelwit van een aanslag. In New Delhi in India raakten mensen gewond... toen de auto van de Israëlische ambassadeur werd opgeblazen. En in Georgië werd een bomaanslag net vereideld. Correspondent Monique van Hoogstraat in Israël. Monique, welke bijzonderheden zijn er bij jou bekendgemaakt hierover? Uh, hier is bekendgemaakt dat uh, die aanslag op die auto in, uh, in New Delhi... Daar, dat was iemand die uh, op een brommer voorbij reed en die zou op een of andere manier een explosief op die auto hebben weten te bevestigen. Uh, en op de beelden is te zien, die zijn jullie, hebben jullie vast ook gezien, uh, dat die auto in brand is gevlogen, met name de achterkant. In die auto zat een Israëlische vrouw, de vrouw van een diplomaat, en die is uh, met redelijk serieuze verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En haar chauffeur is licht gewond geraakt. Uh, over Georgië, daar is verder niet zo heel veel over bekendgemaakt. Daar is een, vooral dat een aanslag is voorkomen... omdat de chauffeur een vreemd pakje zag hangen onder de auto. En uh, nou ja, die was er dus op tijd bij, daar bleek een granaat in te zitten. Uh, in elk geval is het zo dat alle Israëlische ambassades... nu overal ter wereld gewaarschuwd zijn om niet zomaar in een auto te gaan zitten maar die eerst even te laten nakijken. Ja, je hebt het over de beelden die ook te zien zijn bij ons op de website nos.nl. en daar ook het verhaal dat premier Netanyahu... inmiddels Iran ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor deze aanslagen. Waar baseert hij dat op? Ja, waar hij dat op baseert... het is de vraag of hij op basis spreekt van, van kennis of van een vermoeden, zou ik zeggen. Hij is er in elk geval wel heel stellig over... Um, nu zijn er natuurlijk de laatste tijd vaak meerdere malen aanslagen geweest in Iran... op nucleaire deskundigen. Uh, Israël wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Dus ja, het, het, het zou best kunnen dat Iran op deze manier uh, terugslaat. Iran heeft overigens meteen ontkend. Zojuist noemt dat pure leugens. Um, het is ook wel zo dat het Netanjahu niet geheel ongelegen komt... denk ik, om naar Iran te wijzen en zo ferm omdat hij Iran toch graag als, als, ja, als grootste bedreiging voor Israël op de agenda wil houden. En de wereld wil blijven wijzen op het gevaar dat uh, Iran is voor Israël. Ja, maar tot... Hij noemde het land, ja? ja? nee, Tot nu toe hebben we, hebben we geen bewijzen dus uh, gehoord van hem. Hmm. Hè? Worden er ook nog andere uh, mogelijke daders genoemd in Israël? Er wordt ook wel gesproken over Hezbollah, hè? De, de extremistische uh, islamitische organisatie... Um, dat zou dan zijn omdat juist rond deze datum, vier jaar geleden... een, een van de topfiguren van Hezbollah bij een autobom, uh, door een autobom om het leven is gebracht. Daar zou Israël achter zitten. En uh, Hezbollah heeft steeds gezegd om daar uh, wraak uh, voor te nemen. En eigenlijk elk jaar rond deze datum worden, worden alle Israëlische ambassades gewaarschuwd... om. Nou ja, extra alert te zijn, dat is dit jaar ook gebeurd. Maar goed, ik denk uh, voor Israël is het verschil niet zo heel groot... tussen Iran en Hezbollah. het betaald wordt uh, en gesteund wordt door Iran. En de beide worden gezien als de grootste gevaren... de grootste bedreigingen voor Israël. En dus wordt ook daarover gesproken... naar aanleiding van die aanslagen vandaag. Monique van de Hoogstraten vanuit Israël. Ruim twee weken stonden alle gemalen in Friesland stil. Dat was ook een vaarverbod. En dat allemaal voor die schaatsers en voor die ene tocht die nooit kwam. De door heeft nu de overhand en daarom zet het waterschap de gemalen weer aan. De bemaling van de polders weer aan de praat krijgen... Dat is nog niet eens zo eenvoudig als de boel twee weken lang heeft stilgelegen. Deze pomp doet het niet, er moet een monteur komen. Een paar kilometer verderop staat er nog zo'n stalen hokje. In totaal zijn het er honderden in de provincie. Hij is gepast maken voor die klap. Klep vrij maken. Even wel 15 centimeter. Ja, je wel een hele steenentafel kunnen doorgaan. Maar... Met de stalen palen bikken de mannen van het waterschap een gat in het ijs. Zo hard dooit het nog niet. Dit is het einde van al dat mooie ijs in Friesland. We staan hier uh, aan de rand van de echte polder... waar het water uh, uit de polder naar het Jeukenmeer uh, wordt verpompt. Uh, het, het Jeukenmeer is het stelsel van de Friese boezem... en daar uh, malen we het water uit de polder naartoe. En de Friese boezem, dat klinkt spannender. De uh. Friese boezem is het stelsel van kanalen en meren. Dat is totaal 15.000 hectare. En daarover konden we prachtig schaatsen zonder dat je barrières hebt... Uh, waar je overheen moet. Dat is één systeem. Dat heeft u vastgezet? Ja, twee, dat heeft uh, ruim twee weken helemaal uh, stilgestaan. Dus dat... En nu zijn dit de knoppen waarmee u... Een einde maakt eraan. Dit was het dan, dit is het einde. Nou, het einde wordt bepaald door de natuur, want we hebben nu uh, dooi. Dat is ja, overdag. ja, maar u bespoedert het einde wel, want door ze aan te zetten... Gaat het heel snel weg? Nou, het doort heel snel en door het aanzetten van de gemalen komt de beweging in het water. Slijt het ijs ook sneller, dus daarmee wordt het inderdaad bevorderd. Dit soort pompen zorgen ervoor dat de friezen de voeten droog houden. Waarom moeten ze nu aan? Er is toch niet te veel water opeens? Al twee weken is er niet gepompt. Ook in deze polder zie je dat het water door kwelwater omhoog komt. Dus het is toch zo'n 80 centimeter gestegen hier. En dat water willen we graag weer uit de polder pompen, zodat iedereen weer droge voeten houdt. Uh, ook voor de landbouw is het belangrijk dat het uh, land weer goed uh, droog wordt. Zodat zij daar weer uh, hun mist uit kunnen gaan rijden. Haaltje Rispens, bestuurslid van het uh, wetterskip Friesland. Nou. Hij wordt zo aangezet, deze pomp, ook andere pompen, langzaamaan. Waarom niet eigenlijk alles in één keer? Omdat het uh, ijs vastzit aan de walkanten. Als je te hard het water uh, wegpompt, uh, zakt het ijs te snel naar beneden. Neemt Trekt, het het Trekt het de aarde mee? Trekt het aarde mee, inderdaad. Ja. Heeft u eigenlijk wel toestemming gevraagd aan de Rionhoofden? Want u maakt nu een definitief einde aan het feest, hè? De Rionhoofden heb ik niet persoonlijk gesproken... maar die snappen dat dit allemaal uh, gaat gebeuren. Ja, want die ijsmeester van de Vereniging, die zei het zo mooi in het Fries. Hoe zei die het? Op oud ijs groeit het het best aan, hè ja, op het het beste. En u haalt het oude ijs ja. nu weg? Ja, en uh, als er nu aanleiding was om dat niet te gaan doen, dan uh, zouden we daar uh, zeer voorzichtig mee omgaan. Maar de weersmodellen uh, voorspellen alleen maar uh, hoge temperaturen de komende twee weken. Dus het oude ijs is straks snel weg. Heeft u al een onderduikadres? <laughs> Ik heb geen onderduikadres. Voor die schaatsers die boos zijn. <laughs> we hebben met elkaar heel veel plezier gehad in, uh, in Friesland. Maar er komt helaas een eind aan. Dit was het dan. Ja, dat ijs is niet direct weg, maar dat wordt wel onbetrouwbaar. Het gaat hangen? Uh, het water gaat eronder weg, dus dan uh, gaat het zweven en dan krijg je levensgevaarlijke situaties. Gaat u de knop omzetten of doet uw collega dat hier? Ik mag het doen. Eens kijken of deze pomp wel wil. Ja. zit de knop om? Ik zet de knop om. En inderdaad, buiten kun je het zien. Daar kolkt nu het bruine water over het mooie witte besneeuwde ijs. Hier, dit stukje van het uh, Tjeukenmeer, is het uh, meteen gedaan met het ijs. Hier is het voorbij. En ook dat klinkt best mooi. Het stroomend water in de microfoon van Matthijs van der Wiel. Straks het tekort aan technici in de nabije toekomst. Er wordt van alle kanten opgeroepen tot actie. <tie> Het twee gersen bij de AWB zit klaar voor de avondspits van maandagmiddag. Ja, het is minder druk dan vanochtend. Er staat 40 kilometer file slechts. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 5 kilometer. En op de A15 Europoort-Rotterdam voor Knopertwaanplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overduk. In de kunsthal in Rotterdam heeft prins Willem-Alexander de tentoonstelling Zoet en Zout geopend. Daar zijn 120 kunstwerken te zien die de band van Nederlanders met het water uitbeelden. Naast de expositie verschijnt er ook een boek van Tracy Metzen over hetzelfde onderwerp. Jeroen Willaert is vanmiddag in de kunsthal. Jeroen, een bijzonder moment voor deze tentoonstelling, zo vlak na al dat bevroren water? Ja directeur van de kunsthal, Emily Ansink die heeft ook verteld daar straks voor, het open, voor de opening... hoe zeer ze toch enigszins in de rat zaten. Want vorige week was vooral de kwestie eh, niet eh, gaat deze tentoonstelling open, die datum stond vast... maar gaat die open zonder prins Willem-Alexander... die zojuist het eerste exemplaar van het boek van Tracy Metz heeft gekregen, Zoet en Zout. Want ongetwijfeld zou de prins dan in Friesland zijn geweest... Mits de tocht der tochten vandaag zou zijn gehouden. Prins eh, staat bekend als een groot missionair wat het water betreft. Niet iemand met grote talenten om er overheen te lopen. Maar hij loopt nu langs de tentoonstelling. De verschillende thema's van zoet en zout. Niet nadat hij is toegezongen door het Chanticor Hoekse Waard. Luister maar. Ja, waar blijven ze? De Hoekse Waard, Jeroen? Uh, ik vrees dat we het niet horen. Misschien is het even goed om um, te gaan praten over waar die allemaal langs loopt... wat er te zien is op de tentoonstelling. Het is verdeeld in vijf thema's. Thema's over water... ...als scheppende kracht, als een cultuur op zich... ...die voor Nederland een belangrijk deel zijn identiteit heeft opgeleverd. En dan gaat het over het thema strijd. Te beginnen natuurlijk met de watersnood, daar zijn beelden van te zien... Op uh, het documentaire scherm, de Waadsnoot in 1953, maar ook beelden van uh, schilderijen, van de watergeuzen, die Nederland juist weer onder water hebben gezet in de tijd van hun strijder in Spanje, het begin van de 80-jarige oorlog. Verder gaat het dan over het verbond met het water. Als we het water in de 17e eeuw mooi beginnen te vinden. Schilderijen van Jacob en Tim van Ruisdaal. Salomon van Ruisdaal. Uh, gevolgd door het 20 e eeuwse 21 e eeuwse uh, fotograaf als Hans Singels. Ik sta naar de schilderij te kijken, waar net prins Willem alexander voorbij is gelopen. Koeien die daar tot, knie, tot hun knieën in het water staan onder hoge Hollandse luchten. Verder gaat het dan naar het gewin. De tijd van uh, VOC, uh, 16e, 17e eeuw, als we handel beginnen te drijven. Maar ook prachtige fotografie van de Rotterdamse haven. Plezier dan, thema 4. En daar kijkt de prins op dit moment ook met... Oh nee, de prins is nu nog bij het gewin. Ik ga je zeggen, wat de prins nog niet ziet... Namelijk het plezier. Dan gaat het over uh, de baatster van Rubens. Maar ook een foto van uh, Emmy Andriessen. hele bekende, iconische foto uit 1951. Een zwemster die zich staat af te, te, af te drogen. Haar naakte billen naar ons toe. Zometeen ook dus bestemd voor de ogen van Willem-Alexander. andere kant van dat onderdeel. Gewin, of de onderdeel, sorry, plezier, pleasure. Een foto van Wout Berger. Schaatsers op de Zuiderzee. Nou, daar hebben we de afgelopen week af heel veel van gezien. Het is bijna fotografisch. Zo mooi hij dat heeft gedaan daar vanaf. Denk ik een vuurtoren bij Marken. Blik van de Gouwzee met ijszeilers en schaatsers. Laatste dan nog heel kort, mythe. Ik ga er straks over een uur over praten met... Tracy Mets en Maatje van den Heuvel, die het samen allemaal hebben bedacht. Prima, Jeroen. Nou, ze hebben er heel wat van uh, gemaakt, zo te horen, met alle thema's. Ik we zijn er uh, weer me. bij. En uh, wij horen jou komend uur vanuit de kunsthal. Zoetwater, zoutwater, water overal in het land. Willemijn Hoeber, het is negen voor vijf. Dan hebben we het namelijk over het water. Wat is ontstaan door de dooi? Want er is nu sprake van dooi overal in het land. Ja. Op dit moment overal in dat land inderdaad is de temperatuur boven nul. Eigenlijk ja. vanaf vanochtend al. Afgelopen nacht was het nog niet zo hoor. Want we vroeg het nog zo'n drie graden in Limburg bijvoorbeeld. Maar dat gaan we de komende nachten niet meer krijgen. Want wat is het weerbeeld op dit moment in Nederland? Op dit moment trekt er een regengebied over vanuit het noordwesten. Dus eigenlijk startend in Den Helder in de richting van Maastricht. En in het oosten en zuidoosten kan dat vanavond en ook vannacht... ook wat natte sneeuw uh, opleveren. Misschien in Limburg zelfs ook wel wat droge sneeuw. Dus tussen dus de automobilisten die vanmorgen last hadden van gladheid, ook niet overal, hebben die daar straks een avondspits al? Last ja, ik van? denk dat het met deze aankomende avondspits eigenlijk wel mee, uh, mee gaat vallen. Maar als u later vannacht, vanavond en vannacht de weg op gaat, dan wel. Dan uh, zijn er opklaringen en dan komt die weg echt wel onder nul uit. Zeker in het oosten van het land in het zuiden. En als we even naar de komende dagen kijken, hè, komt er echt helemaal geen vorst meer? Ook s'nachts niet. Nou, overdag niet. Maar s'nachts komt de temperatuur op een aantal plaatsen... zeker ook dan weer land in, waar het toch wel dicht tegen het vriespunt aan. En heel lokaal kan hij er misschien nog eventjes onder komen, Bijvoorbeeld aankomende nacht, maar ook de nacht naar donderdag toe. Maar het grootste deel van de tijd blijven we nu gewoon boven de, boven de nul. Kun je ook al verder kijken wat we de afgelopen weken voortdurend hebben gedaan... met die pluim, met de, mm -hmm. met de lange vorstperiode. Nu het aan het dooien is, kun je ook al verder kijken of ligt dat ingewikkelder? die onzekerheid hou je natuurlijk altijd. Net als dat we dat de afgelopen weken hebben gehad. Toen we heel graag wilden weten of het bleef vriezen. Ja. Of die afstedentochter zou komen. Nou, en nu willen veel mensen dat die temperatuur uiteindelijk weer omhoog gaat lopen. Dat is ook de trend die je in, dan in, in de, de pluim, de welbekende pluim, inmiddels uh, ziet. Maar ja, ook daar hangt natuurlijk een bepaalde mate van onzekerheid uh, aan. Willem-Anobert, dank je. Gezocht in Nederland. 40.000 technisch geschoolde mensen. Dit tekort ontstaat omdat de komende jaren veel vakmensen met pensioen gaan. Bedrijven vragen vandaag aan de overheid meer aandacht en ook meer geld voor technisch onderwijs. Zelf zitten de bedrijven ook niet stil. Neem bijvoorbeeld scheepbouwer IHC Merwede in Kinderdijk. Het bedrijf steekt geld en moeite in het opleiden van technici. Dat merkte Peter van der Meerschout. We lopen door de loods van IHC Merwede over de groene paden, omdat we geen werkschoenen aan hebben. Passeer centimeters dikke platen staal, die door mensen met witte helmen en blauwe overals aan elkaar worden gelast. 35 meter hoog en 250 meter lang. Zo groot is de loods waar het schip ligt. En dat zegt Bert van der Sluis. Hij is Human Resource Manager, zeg maar personeelsfunctionaris bij IHC Merwede. De bouwer van deze schepen. Hebben jullie nog veel vacatures voor mensen die hier nu bijvoorbeeld met een helm op en een, en een blauwe overal en in dat felle laslicht aan het werken zijn? Hebben jullie dan nog veel vacatures voor? Ja, we hebben altijd wel uh, vacatures voor, uh, voor goede vakmensen. Maar je ziet in toenemende mate dat we zelf aan het opleiden zijn en uh, het opleiden zijn... En dat dat opleiden ook te leidt uh, tot een instroom. DWA 55E. En ja, wat is dat? Uh, metaal draad ja. om mee te lassen. Ja. Je staat hier op een heel groot schip. Dat moet nog helemaal worden afgebouwd. Hoe lang werk je hier al? Uh, hier in deze loods een half halfjaartje. En ik heb twee jaar in de school gezeten dus. School hier bij IHC Merwede? Ja, bij bij TOC. Nou, ik ben eerst begeleid door een uh, aantal ervaren lassers. En nu sinds een paar maanden loop ik alleen. 19 jaar is die en jullie hebben hem binnengehaald, hè? Bert van de Sluis? Ja, dat klopt. Dat betekent dat we actief met de scholen bezig zijn. Uh, als ze op het VMBO zitten, lopen ze al stage hier. Ze hebben uh, mogelijkheden om via rondleidingen vanaf uh, de eerste twee jaar, uh, al dat ze nog echt op school zitten, om, laten, om ze te laten zien waar ze in de praktijk terechtkomen. En uh, daarna maken wij, uh, als ze in het vierde jaar zitten, maken ze de overstap naar ERCM bij de leerschool om daar het echte vak te leren. En je hoort wat hij zegt, op het moment dat je echt de praktijk ingaat, dan leer je het meest. We zijn hier omringd door het rode staal en af en toe zien we de schittering van die felle witte lichten van het lassen. Het klinkt zo eenvoudig zoals u het vertelt, we halen ze gewoon van de school, we brengen ze hier naartoe. Toch hebt u heel veel vacatures nog, hè? hier bij die handjes die u nodig hebt om zo'n schip te maken. Wij moeten veel moeite doen, steeds meer. Steeds dieper die scholen in, om te zorgen dat je die relatie hebt, maar ook om te zorgen dat het onderwijs blijft bestaan. Is dat het zo dat... moeilijk, ja? Je ziet het aantal leerlingen in technisch onderwijs in het VMBO te gewoon teruglopen, je ziet scholen stoppen. En als die scholen stoppen, dan hebben wij geen voeding meer. En dan is het gauw klaar. Hoeveel geld steken jullie in laten we zeggen, het van school halen en begeleiden hier van de jonge jongens die hier straks als master aan het werk gaan? We hebben een eigen opleiding in BV waarin een budget zit van ruim 2 miljoen. Waarin de docenten zitten, waarin de leerlingen zitten. En waarin wij ook door opleiden naar multiskill, het breder maken. We hebben een eigen bankwerkersopleiding omdat die opleiding er helemaal niet meer is. Om te zorgen in de breedte dat we het vakmanschap gewoon blijven ontwikkelen. Al Bert van der Sluis van IHC. Dit bedrijf investeert ook in een leerstoel aan de Universiteit Delft... en heeft ook studenten in dienst die onderzoek doen naar nieuwe scheepstechnieken. Na half zes praten we verder hierover. En direct na vijf uur gaan we de reacties verzamelen op de kritiek. De kritiek op de PVV-website waarop mensen kunnen klagen over Oost-Europeanen. We horen van onze premier Rutte en we spreken met de burgemeester van Breda. Tot zo! Vanavond, BNN Today. Ik kwam ook de hele van die vriezen tegen. Die zeiden: Waarom ga jij niet op de schaats? ik zei: Wat ja, moet je met je eigen zaken? Dat <laughs> heb ik natuurlijk allemaal uitgeknipt de hele week. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Weet je dat je heel mooi hangt in mijn gang? Oh, echt, joh? Hang ik? Ja, ja, ja, je hangt. ja de... Luister en kijk mee op Radio1.nl. Ik vind het schandalig. Ik vind het echt verschrikkelijk wat ja, hier gebeurt. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.